Het weer, vanavond wisselend bewolkt en vannacht vrijwel overal regen. Morgen begint onstuimig met vooral in de ochtend regen, wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen. En op de A77 Boksmeer-Duitse grens tussen Boksmeer en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie. <truimertal>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 Zonder jou En je kunt niet zeker weten Want alles gaat voorbij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 in, um, ja, in, uh, uh, eigenlijk in... In de studio. In de studio. <laughs> dus geen sportcafé in, normaal nee, zitten we, we zaten altijd in Hotel Hoogland en nu uh, zitten we in de studio. Nou, tweede uur is inmiddels uh, begonnen en, uh, ja, naast mij zit gast um, Dave Kreuder. Dave, goede, goedenavond. Dankjewel. Uh, ja, jij bent speler, trainer, coach bij Herenteam Lions. Ja. Uh, en, uh, ja, ik zie jullie... Oh, Jullie uh, nou, spelen in ieder geval basketbal in de Rijon Heren, zie ik, Rijon Noord-Holland. De mm -hmm, tweede klasse. De tweede klasse inderdaad. En het gaat hartstikke goed. Ja, klopt. Ja, ja we, hebben, mm. we hebben helaas afgelopen uh, zaterdag onze eerste wedstrijd verloren. We hebben we zes wedstrijden ook bij gewonnen. En uh, ja, tot op heden gaat het hartstikke lekker. Ja, want je mag ook wel zeggen dat je misschien nou, niet terecht verloren hebt, maar in ieder geval wel, uh, je mocht verliezen, want het was er eigenlijk, dus nummer één in de, in de competitie. Ja, nou dus. ja, dus, we stonden gelijk allebei, we waren allebei ongeslagen, we hadden allebei uh, zes, zeven wedstrijden vrij rij gewonnen. En we wisten dus van tevoren dat dat, uh, dat, dat de wedstrijd zou worden waard om, uh, om zo gaan wie de uh, wie eerste plaats zou pakken. En... Uh, ja, we kenden die spelers goed, want een aantal van ons hebben ook al jaren bij Akerets gespeeld. Dus uh, we wisten een beetje waar we tegenop zouden gaan spelen. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. We uh, stonden gelijk bij rust. Uh, maar we merkten toch uh, dat wij uh, conditioneel iets minder sterk waren dan de tegenstander. Ze hadden uh, in de persoon van Niels Meijer in een oud international bij Groningen en Amsterdam gespeeld. Die toen, toen gestopt is vanwege een knieblessure, als ik niet vergis. Uh, maar hij is inmiddels hersteld en speelt nog met uh, zijn vrienden in, uh, in Achilles. Nou ja, en hij is gewoon heel sterk nog als hij uh, goed is. En dat, uh, dat, dat was voor ons lastig om tegenop te spelen. Ja, maar het was dus niet technisch of, uh, of qua vergelust dat jullie het niet uh, afweten. Het was echt gewoon conditioneel. Ja, voornamelijk conditioneel moet ik zeggen. Want uh, ik zei al, we speelden goed tegen ze op. En het derde kwart ging ook nog aardig. En toen viel het vierde kwart eigenlijk helemaal stil. Uh, qua scoorden, punten bedoel je? Ja, we scoorden uh, weinig. En, en uh, je zag ons wel iets meer shocken. Zij hadden het juiste momentum, zeg maar. En, en ja, liep over ons heen. En toen, toen was het min of meer gebeurd. Ja. Dus dat is, uh, dat is jammer, maar we staan nog steeds tweede. En, uh, ga ja, even. want dat, dat zag ik inderdaad bij, uh, bij de stand. Jullie staan tweede uh, van de elf. Uh, dat even kijken. Ja, uh, jullie hebben in totaal, zie ik al. 623 doelpunten... of doelpunten... 623 punten mee... en 433 tegen... Hmm. Wat, ja, wat dat, zegt zoiets? Nou, heel weinig oh. eigenlijk. <laughs> <Okay>. <laughs> het, is, uh, het is niet zo belangrijk, ik zeg maar dat, dat doelpuntenverschil, dat, dat is niet zo belangrijk als bij voetbal bijvoorbeeld. Waarin het in de laatste speelronde er nog wel eens om kan hangen. Hoe je, ja. eh, of je wel of niet kampioen wordt. Bij basketbal zie je dat niet zo snel gebeuren. Juist omdat die uitslagen zo groot zijn. Dus um, het, zegt, uh, het zegt bijna niemand iets eigenlijk. Um, nee. Maar hij zegt er iets je voor jou iets? Als trainer, coach, misschien? Nee. ook? kijk er nooit naar. Nee, daar kijk nee. je niet naar. Maar kijk je wel naar? Nou, als je naar uitslagen kijkt, dan kijk je en je, naar je tegenstanders. Dan kijk je een beetje van uh, hoe groot de, de, de uitslagen zijn tegen tegenstanders waar wij altijd gespeeld hebben. Dat geeft soms een indicatie, maar ook niet altijd. Je hebt goede wedstrijden, goede dagen en slechte dagen. Dus dat hoeft ook niet zo heel veel te zeggen. Maar uh, als je maandag eventjes de scores wilt checken, dan... Uh, dan kijk je altijd even wat de tegenstander ja, doet. Al is maar ook voor de nieuwsgierigheid of zo. Ja, nou ja, kijk, we, we hadden niet gedacht, hadden eigenlijk het was het moeilijk in te schatten dit jaar hoe we zouden gaan eindigen of hoe we het zouden gaan doen. Uh, we hadden vorig jaar een moeizaam jaar, dus het eerste jaar dat ik weer terug was bij, uh, bij de Lions. en Toen ben ik ook als uh, spelercoach aan de slag gegaan en toen uh, hadden we ook een heel talentvol team, uh, meer spelers dan dit jaar nog. Alleen, dat, dat draaide heel moeizaam eigenlijk. Um, en ondanks en enkele praatsessies... <laughs> ...kregen we de boel de bon niet zo op gang uh, als we hadden gewild. Want we hadden eigenlijk nog meer talent uh, in feite... ...met de jongere spelers nog dan dit jaar. En toch uh, kwam het niet, uh, niet zo op gang als we wilden. Dus en dit jaar zijn er een aantal mee, nou ja, mee gestopt. Uh, we hebben maar zeven spelers totaal. Uh, mijn broer Mike... Uh, die is uh, komen spelen, Die heeft ook jarenlang ervaring, die heeft in Amerika gespeeld dus ja die dat neem je al... mee hè? ja Dan... die brengt de nodige ervaring mee en dat ja. is heel fijn ja maar dus, ja, uh... jij, jij natuurlijk ook als speler, trainer, coach uh, want je komt, ja daarom ben je natuurlijk hier ook, je komt helemaal uit, uit Noorwegen. Zometeen ga je weer terug volgend jaar heb ik begrepen ja dus ja, dat lijkt me wel heel moeilijk, zowel voor jou als voor het team, want dan loopt het misschien net lekker en dan ga je weer weg waarschijnlijk. Ja, nou ja, we zullen het zien. Ik heb dat wel vrij snel duidelijk. In. Ik heb inderdaad een jaar of twaalf, dertien geleden een Noorse tegengekomen op een reis in Australië. En toen mijn spullen gepakt en naar Noorwegen gegaan. Het was wel ja. grappig hoor, want Nederland-Noorwegen is niet zo ver. En nee. dan in Australië ontmoet je ja. haar. Ja, ja, de de zet. Zet. Nee. Maar voor een ander soort programma is dit nee. <laughs> Toch wel heel grappig hoor, even tussendoor. Ja, nee, het is waar. Ja, dat, uh, ja, dat, dat liep allemaal zo en ik had inderdaad een studie afgemaakt hier en ik was op strand aan het werk zal je mevrouw hebben. dus oh, ondertussen. ik oh ja. was de geen, geen Australië. Ja. nee, dus oh. uh, toen ben ik uh, die kant op gegaan en uh, nou dat hebben. Uh, ja tien jaar in Noorwegen gewoond. Ja. En toen dacht Zo. ik van, ik wil weer eventjes dat Nederlands uh, inademen. Ja, mist uh, je het? Ik miste het wel een beetje, ja. Dus uh, toen hebben we besloten ja. om uh, eigenlijk voor één jaar hier terug te komen. Oké, okay, dat was al duidelijk één jaar. Ja, dat komt vanwege mijn werk ook. Ja. Ik, werk voor, ja. ik werk voor een uh, Noors uh, softwarebedrijf. Ja, ja, ja. En, en verantwoordelijk voor wat we hier in Nederland doen. Dus ik dacht van, nou, we gaan het een jaar proberen. En dat beviel eigenlijk heel goed. Dus hebben we een jaar vastgeknoopt ja. En uh, dat is nog een jaar geworden, dus ze zitten nu in het derde. En voorlopig laatste jaar in, in, in, in het landje hier. Ja, dat is dat de bedoeling, inderdaad, dat we volgend jaar weer die kant op gaan. Ja. Maar je komt ook oorspronkelijk uit Zandvoort vandaan, of? Ja, niet? ja ik ben getogen Zandvoort. Oké, okay, ja. want dat was eigenlijk een volgende vraag. Waarom dan precies uh, terug uit Noorwegen of naar Zandvoort toe? Maar ja. Waarom dat ik hier gewoon uh, geboren en getogen ben? Ja, nou, ja, inderdaad geboren in Haarlem en, uh, en opgegroeid. Uh, eerste hier. tien jaar in Amst, uh, Zandvoort Noord. En daarna hier. Uh, hier in het. Uh, net bij het centrum. Dus, uh, ja, ja dus, uh, geen Noorse zandvoort erof. Mijn broer over kunnen halen om hier ook te, te komen spelen. Ja, nou ja, die, uh, die voelde dus ook wel aankomen dat het zeg maar een van de laatste keren uh, zou zijn dat wij samen konden spelen. als ik uh, inderdaad uh, weer voor langere tijd uh, naar Noorwegen zou gaan. Dus die ja. zei van. Ik zei van uh, nou ja, er zijn een paar mensen weggegaan, kom jij er nou bij? En dat. Uh, dat uh, nou, dat heeft hij willen doen, dus die. Uh, die komt hier lekker is hier komen spelen. Maar kan je, kan je iets meer vertellen over jouw inbreng? Wat, wat is er? Uh, wat heb je anders gedaan, zeg maar, waardoor het nu wel loopt? Dat heb ik anders gedaan. Ik heb meer gekeken naar eigenlijk naar uh, de, de teamsamenstelling, dus welke spelers we voorheen hadden en wat hebben we nu? Uh, het is gewoon belangrijk, uh, denk ik, in uh, iedere teamsport, uh, als je wil slagen, dan, dan, moet je, dan moet je ervoor zorgen dat, uh, dat, dat je de wil hebt om het team te laten, uh, te laten werken en uh, om, om er iets van te maken. Mm -hmm. ja, je bent met z'n vijf als je in het veld staat en je kan niet dan uh, ja, heel egoïstisch te werk gaan. Als je wel spelers hebt die dat wel willen, die dat maar niet zich kunnen, kunnen uh, toewijden aan het team en het teambelang, dan wordt het gewoon ontzettend moeilijk. Dan kun je praatsessies gaan hebben en, zeggen, en daarna afsluiten en zeggen we gaan het allemaal anders doen. En als dat niet gebeurt, dan wordt het op een gegeven moment heel moeilijk. Ja. Nou, en Dus dit jaar heb ik gekeken naar welke, welke spelers willen dat wel echt uh, binnen het team spelen. Nou En daarbij is Mike mijn broer dan, dus die een hele belangrijke toevoeging geweest. Omdat hij gewoon heel duidelijk kan aangeven, ook naast het feit dat ik de coach ben, is hij ook gewoon heel belangrijk in het gesprek met de spelers. En we zijn een klein team, dus we willen gewoon allemaal er wat van moois van maken. En nou, dat werkt hartstikke goed. Maar hij, je hebt gekeken naar de, de samenstelling, en kwaliteit van het team. Betekent dat dat je dan je strategie en het spel erop aanpast? Of moeten de mensen zich toch weer aanpassen aan het spel wat jij denkt, dat is het beste om... Uh, zo van anderen te winnen? Uh, nou, ik, ik, ik ben altijd wel al zo dat je moet kijken wat voor spelers je hebt. Je kan als coach gewoon zeggen van nou, we gaan zo spelen. Uh, om een voorbeeld te geven. Je kan de verdediging voorkort oppakken. Dat betekent dat je helemaal een druk gaat geven op de verdediging. Maar als je allemaal mannen hebt van over de twee meter. En je, je speelt tegen kleine mannetjes. Dat soort dingen niet zin. Dus je kijkt nee. eerst van waar liggen jouw krachten als team. Nou, dat geldt zowel verdedigend als aanvallend. En we merken al in de voorbereiding dat we bijvoorbeeld je kunt binnen kan je in een man-to-man verdediging spelen. Dat wil zeggen dat je allemaal gekoppeld bent aan één man. Uh, ...van de tegenstander... ...en die volg je eigenlijk over het hele, uh, ja, hele veld. Het, veld. het hele ja. veld. Ja. Uh -huh. Maar je kan ook zoneverdediging doen. Hè? Dus die pak je in een gebaald gebied... ...en daar ben jij verantwoordelijk voor. Ja, en wie nou, daar van de andere partij is... ...maakt niet uit. Jij wil jij dat ben, gebied. Dat is jouw gebied, ja, precies. Ja. Dus uh, Binnen uh, en wij we kwamen er al vrij snel achter... ...dat het huidige team, dat man-to-man... -man, dat, ...dat pikte er te snel fouten mee op... ...en dat, dat liep gewoon niet. Dus je zat in no-time zaten we in foutenlast. Oké, okay, uh, ja. En ja, dan heb je een probleem als je zo je weinig problemen. spelers ja. hebt. Vijf pezers. Uh, ja, dan ben je eruit. Drukken, ja. Ja. Ja, ja, precies. Dus ja. Dat, is, uh, dat hebben we omgedraaid en hebben gezegd: we gaan weer meer zonnen doen. En verschillende types zones. En dat werkt hartstikke goed. Oké, okay, dat, uh, ja, dat, dus ja, dat spel zit beter in hun uh, ja, <laughs> brein geregistreerd, zeg maar. Nou, het is, het o, is beter voor ons om. Uh, het is ook lastiger voor tegenstanders eigenlijk om daar tegen te spelen. Uh, omdat wij juist een aantal mensen, drie, vier mensen, boven de twee meter hebben. Uh, ben je dan als tegenstander, heb je gewoon meer moeite om die vrije man te vinden. Dus dat, uh, ja, oh ja. dat, dat is voor ons goed. Ja. Dus het feit dat we al meer een zes uh, van de zeven, zit al in, dik in de dertig. Dus die vinden oh. het ook niet erg om... Uh, Laat niet, mij maar, zo, maar lekker in die, die zo zone. Zo, niet rennen. Zo ja. Dat bedoel je toch? Ja. Ja. <laughs> <laughs> dat speelt ook wel een klein ja. beetje mee. Ja, oké. Okay. Oké, okay. nou we gaan zo meteen even verder praten over uh, ja, het team en uh, over de komende wedstrijden. Maar nu eerst even Robert Palmer met Best of Both Worlds. Robert Palmer met uh, Best of Both Worlds. Uh, aan tafel zit nog steeds uh, Dave Kroder, speler, trainer, coach van de Lions. We hadden het net uh, tijdens het nu even over uh, de toekomst van de Lions. Jij en je broer pakken straks uh, je bies uh, wat dan? Ja, ja goede vraag. <laughs> nou, ja. Ik, ik pak dan waarschijnlijk wel mijn bies, inderdaad. Wat Mike doet, dat, dat weet ik niet. Uh, de sfeer in het team nu is heel goed. We hebben een leuk team. En uh, als die, die basis van spelers blijft, dan kan het goed zijn dat er één of twee bij komen. En dat je gewoon volgend jaar weer een heel leuk seizoen draait uh, in die tweede klasse. Dus... Uh, ik denk niet dat uh, doordat ik vertrek dat, mijn, uh, dat, dat de toekomst van Heren 1 echt op het spel staat. Ik bedoel, uh, als er een beetje wil is en de jongens gaan door, dan, uh, dan gaat dat gebeuren. Je ja, maar goed, er moet, moet wel iemand zijn die, uh, naar wie ze luisteren. Ja, nou, en, ze en, luisteren en, goed naar Mike ook hoor. Dus Oké, okay, uh, dat is, is geen uh, probleem. Dus, uh, nee. ik denk dat, dat sowieso, als, als Mike die rol dat wil, wil trekken of die car wil trekken, dan, uh, dan kan dat. Ja. Je hebt ook een juniorenteam met, uh, met jongens die heel talentvol zijn. Ja, uh, die die doen, uh, ook, uh, doen het ook goed nu. En er zitten er ook een paar bij die uh, die, die stap uh, naar hier 1 uh, sowieso kunnen maken, als zij dat willen. Die laat je ook al meespelen of nog niet? Ja, we hebben een aantal uh, bankspelers. Uh, het is niet altijd even makkelijk om, uh, om, om, die, uh, om die mee te laten doen. Want ze hun eigen uh, competities en, en, uh, en wedstrijden hebben natuurlijk. Uh, we proberen het wel. Uh, ik vind wel dat uh, die spelers die moeten natuurlijk ook komen trainen. Dus je moet wel ook als, als je als je junior zeg maar mee wil doen dan uh, met de heren dan moet je ook komen met Dan moet ja. je moet je spelletjes weten en dergelijke. Anders wordt het lastig om, om mee te spelen. Ja. Dus uh, maar qua talent. Kunnen ze absoluut aansluiten met het duurste. Ja, en conditioneel ook? Die jonge jongens wel, ja. Dat is, <laughs> dat <zou> juist, <laughs> ja, dat, dat is juist de reden om toch <laughs> ja, te denken, maar kom, erbij, kom erbij. Ja, heerlijk. <laughs> ja. ja, want ja, je zei al, je hebt wat dertigers erin. En wat is een beetje dan de gemiddelde leeftijd van een, uh, van, van een heren 1? Want ik dacht, nou, in het, ja, in die 25 wel. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk in die klasse spelen toch allemaal uh, wat, wat jongere jongens uh, spelen. En... Uh, en uh, dat team van ons, ja, dat is. Het, we hebben één jonge, talentvolle uh, center van, ik denk 23, Niels Krabbedam. Mm -hmm. uh, en daarnaast de eerstvolgende, uh, ook een jaar of 32 volgens mij. Oké, okay, ja, daar zit wel, een, uh, zit wel wat tussen. Er ja. zit wel wat tussen, ja. ja. Maar, maar, uh, maar is het moeilijk nieuwe aanwas? Want ja, Zandvoort is natuurlijk wel een klein dorp. Uh, of trek nou, je echt spelers aan van andere, andere clubs uit uh, Haarlem of Muiden? Uh, nou, ja, Inderdaad, Achilles uh, dus, dus bijvoorbeeld. Ja. Nou, er is dus een Zandvoortse, uh, ook zeer talentvolle basketballer, Morven Martina. Die heeft eigenlijk mm, de car oh. hier wel een paar jaar getrokken. Uh, die heeft zelf ook bij gespeeld, ook promotiedivisie gespeeld daar. En die is ook weer teruggekomen een aantal jaren. Die heeft dan eigenlijk een groep ver verzameld met spelers. Uh, en die zijn ook een paar klassen weer omhoog gekomen vanuit het rayon. Ja. Uh, maar die, uh, die is dit jaar bij, uh, bij weer een rayon eerste klasse gaan spelen. Uh, bij een ander team in Derba. Uh, uh, dus uh, als je kijkt zeg maar, wat Clients aan talent uh, door de jaren heen heeft voortgebracht, dan is dat absoluut aanwezig. Er best zijn best wel veel jonge spelers die, het, uh, die een stapje hogerop hebben kunnen spelen, en die gaan dan vaak automatisch naar, uh, naar, um, naar Akedys toe. Ja, want dat is de, de meest dichtbij je club en uh, die ook hoog speelt. Ja, en die volgens... hebben dus altijd of een promotiedivisieteam en die hebben ook jaren eerder gespeeld. Dat is al een tijdje geleden, maar dat is inderdaad mm -hmm. de stap die ik toen gemaakt heb. Uh, Mike ook, uh, Marvin ook jaren later, uh, Ron van der Meij, uh, ook uh, spelend bij, uh, bij Lions nu. Mm -hmm. die heeft dat ook gedaan, heeft ook een aantal jaren daar gespeeld. Uh, dus als je puur kijkt naar het aan ta talent wat San heeft voortgebracht, dan, uh, dan, dan, hè, dan kan je gewoon een goede uh, klasse spelen. Uh, daar ben ik van overtuigd. Of doe je niet onderaan uh, de rest van uh, de. Nee, ik denk zeg maar, als je kijkt naar wat, wat bijvoorbeeld Marvin en Ron uh, en, en, en, en Mike en ik. Uh, ja, dan kan je gewoon ook uh, promotiedivisie spelen. Dus uh, dat, dat zou kunnen. Alleen. We zijn nu al even te oud. Dus, uh... Ja, er moet, moet wel doorstromen van jeugd. Want je had het net over inderdaad een junior meespeeld. En dat er natuurlijk de, de, de spoeling vrij dun is in Zandvoort uh, qua, qua aantal mensen die gaan basketballen. Hebben jullie nou ook nog iets van, um, van pupillen of iets dergelijks die, die begeleid worden? En voor te zorgen dat die... Uh, klaargestoond worden voor het grote werk? Nou, klaargestoond voor het grote werk, het is best wel lastig hè? want uh, we zijn niet zo'n hele echt grote club nee. uh, je hebt wel uh, ja, onder 12 heb je, heb je twee teams, een A en B team dus dat betekent dat er best wel weer ja, wat, wat jongeren zijn die mee, in, mee ja. willen spelen ja. uh, heb je een onder 14 team jongens uh, jongens onder zestien uh, meisjes onder 16, meisjes onder 18. en dan heb je de heren onder 20. en dat zijn zeg maar die junioren die dan klaar uh, oh ja, voor die, die, jullie team uh, die, kunnen ja. Ja. Dus die kunnen mee met ons. Alleen nogmaals, ik zei het net ook: als je dat wil, dan moet je dat ook, uh, dan moet je dat echt willen. Ja. Uh, ja. Er zijn ook junioren die denken dat ze dan uh, op de bank gaan zitten en meteen uh, speeltijd krijgen. Dat krijgen. En dat is natuurlijk, ja, dat is lastig. Ja. nee, en, dat uh, werkt niet. Met dames is het wel jammer. Want vorig jaar hadden we een heel, of eigenlijk jaren hadden we een, een goed uh, damesteam dat op uh, raijon eerste klasse meespeelde. Maar uh, uh, dat team viel vorig jaar uit elkaar. Waardoor je dus eigenlijk geen uh, damesteam meer hebt bij Zandvoort. Dat is jammer. Dat is heel ja, jammer. Ja, ja. Dat is zonde. Ja. Want het is gehad ook weer voor de, voor de meisjes die nu in, uh, onder 1618 spelen. Als die door willen blijven gaan. Ja, dan is dat lastig om dan in een, uh, een damesteam terecht te komen. Ja, dan gaan ja, ze gauw over naar een andere club waar het wel mogelijk is. Nou ja, als, uh, precies. Ook ja. weer, weer Akeres in dit geval. Waar een aantal inderdaad uh, die vorig jaar hier speelden nu weer. Daar zijn uh, te gaan spelen. Ja, een BV Helver heb je ook nog geloofd. Dat speelt ook vrij hoog, dacht ik. Ja. Dames en heren toch? Ja, klopt, klopt. Dus uh, dat zijn een beetje de teams in de regio waar je uit kunt kiezen op het moment dat je uh, dat je door wil. Dat je toch, ja, ja. Maar um, ja, we hadden het al uh, over het feit dat ja, op zich basketbal leven, er wordt wel veel gespeeld. Maar ja, aan de andere kant, um, het, het, is geen, uh, het, het is geen Amerika. Qua, land. Dus hangen we er een beetje tussen? Zeg maar, te groot voor het tafellaken, te klein voor het servet? Of, of als je het een beetje groot ziet? Of... Ja, nou, het is een redelijke, redelijk populaire sport. Alleen het is niet een sport die, waarmee, we, zeg maar, eh, waarmee we prestaties <tiedacht> leveren. He, dus nee, want hebt, zo vaak komen Als je kijkt of naar hockeyers, naar voetbal, of naar volleybal, dat zijn echt teams waarin we ook met herenteams op nationaal of internationaal niveau uh, ja, hard aan de weg timmeren, waarin we ook eens een resultaat boeken. En dat blijft bij basketbal altijd uit. Ja, hoe kan dat? Uh, Dan. Ja, goede vraag. Ik weet het niet, niet precies. Uh, ik denk dat er een, uh, dat er, uh, een bepaalde uh, structuur uh, een algehele structuur of begeleiding uh, uh, ontbreekt of uh, misschien ook wel kwaliteit aan de opleiders of, of uh, interesse en uh, misschien dat het ook wel een mentaliteit is van in de verschillende sporters dat de hockeyers daardoor verder komen uh, voetbal is natuurlijk van oudsher gewoon een topsport of sport nummer 1 in nederland mm -hmm. dus daar zal bepaald talent sowieso naar boven komen uh, en bij basketbal uh, uh, is het zo dat er uh, een hoop talent ook weer uh, verdwijnt op het moment dat ze tussen de 16 en de 18 zijn... ...en ze kunnen naar Amerika om naar college te spelen... Ja, maar goed, dan, dan, dan zouden ze toch nog in het Nederlands team menigszins ja, tot hun weg kunnen nee, komen. Maar daar, daar gaat het ook bijna nooit. Nee. Uh, nou ja, de laatste die, paar jaar. Die jaren. talenten die vaak naar Amerika gaan, die komen ook niet altijd beter terug. Hè? Er zijn er een ja. hoop die gaan erheen. En wat, wat zeggen ze hmm. in Amerika? van? Nou ja, je ziet er wel uit, maar je moet aan de gewichten. Dus dan ga je weer oh, ja. aan de gewichten. Eigenlijk uh, al dat talent wat je hebt, uh, wat je hebt gehad altijd. En, en wat eigenlijk tot ontplooiing is gekomen in, uh, in, in die leeftijd 16, 18 in Nederland. Dat, dat ...wordt minder daardoor. Uh, dus, uh, dus het is niet zo dat je automatisch beter terugkomt. Ja, en dan is het gewoon nog een kwestie van... Uh, uh, ...er moet gezorgd worden dat er een, een klimaat is... ...waarmee je met juist die, de allergrootste uh, talenten... ...en de beste spelers... Uh, tot, uh, tot een uh, uh, prestaties kunt komen. Ja. En als dat er niet is, dan, uh, dan, dan, dan spreekt het ook niet zo, uh, niet zo aan. Dan kijk maar naar de honkbal. Dus, uh, zo'n impuls als de, als zo'n wereldtitel geeft aan die hele sport. Ja, je, dat dan, is fantastisch. Ja. En en, en, en kan met basis niet direct zoiets vergelijken, maar al. al Kom je maar een stapje verder en een paar aansprekende. Uh, Namen of zo, ja. Ja. Op prestaties. dat zijpelt dan door naar tot de laagste, laagste regionen van de sportlakken, zo ja. ja, dat geeft toch een boost. En, uh, oh, ik heb het Nederlands wel al kampioen zien worden. Ik ga ook maar basketballen. Ja. Of in dit geval, ja. ik ga ook, wil ook gaan honkballen. Ja. Zo ja. werkt het gewoon, ja, dat klopt. En ja, ja want vaak van, uh, dan doen we wel mee als, als, als Nederlands team voor uh, kwalificaties of voor wedstrijden. En dan. En dan, dan winnen ze er één of twee. Ja. En dan daarna dan zakt het toch weer in elkaar. Of ze, ze zeggen van ja, maar we kunnen toch niet onze spelers uit het buitenland halen. Ja, en dat ja, is maar normaal, luk... met, uh, met andere sporten krijgen we het wel voor. Ja, elkaar. hoe dus, kan dat dan? Dus, en uh, bijvoorbeeld volleybal en ik weet dat de Nederlanders, dat is dan gemiddeld genomen een van de top drie uh, grootste. Uh, bevolking uh, op aarde. Hè, dus, uh, en dus die lengte die hebben we. Ja, daarom. Uh, en je zou zeggen: als je het met andere sporten voor elkaar krijgt, dan zou dat ook met basketbal moeten kunnen. En toch is dat tot op heden nog niet, uh, nog niet gebeurd. Nee. Dus... Zou dat ook te maken kunnen hebben met het geld? Dat er gewoon te weinig betaald wordt in de basketbalsport en dat ze het grotere geld en, de, en het goud gaan zoeken ergens anders? Um, ja ik, ik geloof niet dat er, dat er zoveel meer uh, geld in hockey is uh, of in, in, in, in, uh, in volleybal uh, in Nederland hè, in het buitenland, buitenland wel en dat zie je ook met basketballers. Die gaan ook liever tweede, derde divisie in, in Duitsland. Nou, of in, ook of in, in België ja. spelen. Dan eredivisie in Nederland. Omdat het toch beter betaalt. Uh, maar het gaat mij meer om. Uh, waarom zeg maar. We niet kunnen komen tot die, uh, die, die, die, die kweekvijver aan talent. Die dan een doorstroom. Een professionele doorstroom kunnen krijgen. Zodat ja. we als, uh, als land. Tot een, uh, tot een goede prestatie kunnen komen. Nee want dat, Blijkbaar. Dat, uh, zeg maar, nou ja, het team waarin jij speelt, er zit er gewoon talent in. En dat in heel Nederland zit, zijn er heel veel teams wat dus barst van talent. Ja. En dan komt het er ja, dan helaas toch niet uit. Dat is dan wel uh, bij me frustrerend. Maar goed, jij gaat uh, weer naar Noorwegen. Is Noorwegen uh, een, een beter of slechter uh, basketballand dan Nederland? Nou, ik, also, <laughs> ik zou het nu niet durven zeggen. Over het algemeen genomen geloof ik wel dat, uh, dat we in, in, in Nederland nog iets verder zijn. Uh, en dat, uh, dat Noorwegen ook echt wel een B of Zeeland is. Hè, in, in die, uh, die re regio's. Want daar is het vooral skiën en uh, ja. schaatsen natuurlijk. Uh, wat de klok slaat. Mm -hmm. En voetbal ook. Dus, uh, dus als daar een wedstrijd zou komen. Dan, dan ga ik ervan uit dat we dat... Uh, dat kunnen winnen. Oké, okay. ja. wat zou jij daar als je weer teruggaat, ga je daar weer basketballen? Want inmiddels, je kent de taal, je bent gezetteld. Ja. Ja. Waarschijnlijk heb je daar ook uh, weer een goede baan. Dus ga je dan weer basketballen daar? Ik denk het wel, ja. Ik bedoel, ja, ik vind het ook. Ja, ik ben 38, maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. Ik vind het gewoon een leuk, uh, leuk spel. En uh, ik beweeg dan wat moeilijker, <laughs> maar. <Naartem. laughs> Je ligt wat langer met je benen omhoog de dag daarna, maar dat zijn, uh, ja nee, ik vind, als ik dan weer een bal in mijn handen krijg, dan vind ik het fantastisch. Dus, uh, ja. uh, en misschien dat je gewoon nog meer gaat toeleggen, want uh, twee jaar geleden had ik eigenlijk het idee van, nou ik stop met basketbal, ik ga alleen maar coachen. Ik was het eerste jaar hier weer bij de Lions en toen uh, ja, het begon het toch weer te kriebelen, dus ik ben toch weer gaan spelen. En dit jaar speel je eigenlijk veel terwijl je coacht. Mm -hmm. Uh, ja, dat is wel goed te combineren nog steeds. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel lastig hoor. Je kan als coach in het veld staan en dan moet je wel even weer denken, uh, switchen en denken... Ja, je hebt okay, twee petten op natuurlijk. Ja, dus je moet wel blijven spelen, zeg maar. Ja. En, uh, en dat heb ik wel uh, geprobeerd te doen door echt, echt te gaan, gewoon lekker te blijven basketballen En dan de time-outs te gebruiken om er eventjes prinkjes op de i te zetten of aanwijzingen te geven en dergelijke. Maar ja. Uh, ja. ach als, als, we, als we terug gaan naar Noorwegen, dan, uh, dan zal het ook wel een bepaalde rol in... Uh, ik ben niet echt een skier, dus ik zal zo graag kiezen voor het, voor het je, je laatste Je gaat toch ja. weer voor de bal kiezen. Ja. Ja. Okay. En lekker warm binnen. Ja. Nou Dave, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. En ook heel veel succes. Wat is de eerstkomende wedstrijd uh, voor jullie? Uh, dat is morgen uit okay. tegen de Challengers in Hoofddorp. Uh, nou, we hebben er zin in, dus we uh, graag gedaan. Dus voor goede moed ga je ja. erheen. Heel veel, heel veel succes morgen dan. Dank je wel. One, two, three. Okay. Oh, Nou, dat was uh, Linnard Skinner met A Sweet Home Alabama. Uh, Dave Kroeder uh, heeft uh, het pand weer verlaten. Had je niet iets over Noorwegen kunnen bedenken qua liedje? Iets over Noorwegen. Nou, ik waarom... Sweet Home Norway. Sweet Home Norway. Ja, maar dat werkt niet, denk ik. Nee? Nee, Alabama, ik denk, ligt er vlakbij. Maar oh. over uh, Noorwegen gesproken, die zich overigens niet geplaatst hebben voor het EK. Uh, vanavond is er loting geweest voor de EK in Polen en Oekraïne. En jouw Marco van Basten hebt het voor elkaar gekregen. Geweldig. Ik wist dat het een Duitser was. Het is niet te geloven. <laughs> we zitten wederom in de pool des doods. Net als vier jaar geleden toen onder andere Frankrijk en Italië in dezelfde pool zaten. Wogen we dit keer opnemen tegen Duitsland, Portugal en Denemarken voor de mensen die het nog niet weten? Ja, het was vanmiddag live hè? Uh, het was uh, vanavond uh, vanaf. Uh, ik meen vanaf vijf uur of half zes was het inderdaad live te volgen uh, op de NOS. We hebben vlak voordat het sportprogramma begon hebben we nog eventjes. Marco van Basten het balletje open zien maken waarop keur netjes Duitsland stond vermeld. Marco, ja. namens heel CFM, bedankt. Bedankt. <laughs> bedankt. Ja, nou ja, Pool B dus tegen Denemarken, Portugal en Duitsland. Kunnen we daar nu al iets zinnigs over zeggen? Of... Nou ja, het zinnige wat erover zeggen, Als je dit overleeft, dan maak je natuurlijk een hele goede kans. Ja. Want je schakelt wel sowieso één medetitelkandidaat sowieso uit. En het is Portugal of Duitsland. Ja. Waarvan ik verwacht dat... Uh, als Nederland in goede doen is, uh, dat Duitsland en Nederland degene zullen zijn die doorgaan. En dat Portugal al in een vroeger tijdstadium het uh, toernooi uh, moet verlaten. Oké. Okay. Maar had je liever dan dat ze tegen een, in een andere pool terecht hadden gekomen? Ik bedoel, kijk, uh, pool A bijvoorbeeld: Polen, Griekenland, Rusland, Tsjechië. Ja, ja dat is, een, uh, dat is een, een. Het lijkt mij een zwakke pool. Of een, een kro kro krokettenpoel, ja. Maar dat, heb je, dat, uh, dat zit er nou eenmaal bij. Het voordeel is dus, maar dat komt dus bij dat als, als je doorkomt. Krijg je een van die teams in de volgende ronde. Ja, dat is misschien Waardoor, makkelijker. Kijk, uh, vier jaar geleden kan ik me nog uh, vaag herinneren dat Nederland glansrijk met vlag en wimpel de poolfase doorging. Dat en we van Frankrijk. En, nou, ja, 3-0 ja, en, en 4-1 meen ik. Ja. En vervolgens kregen we van Rusland klop en dan konden we de tweede ronde naar huis. Ja, dat was minder. Dat was een uh, minder prettige ervaring. Dus ja, misschien dat het uh, volgend jaar juni een... Uh, Warschau jouw spelen, geloof ik, waar spelen ze de wedstrijden, was jouw meen ik? Zou heel goed kunnen, weet ik niet ze aan het Het voordeel is wel, ze spelen op één locatie alle drie de wedstrijden. Oh, dat scheelt. Ze hoeven niet ja. te reizen tussendoor, voor wat het Maar ja, als we kijken naar andere pools, uh, pool C, daar zit bijvoorbeeld Spanje in en Italië, dus dat is ook geen lekkere pool. Uh, Ierland en Kroatië zijn daar ook uh, geselecteerd. Ja, maar dat is, er, dat is bij, bij deze bijvoorbeeld al jammer voor Ierland en Kroatië. Ja, het is een, maar het is goed, stel je zat in, in die pool doorgaan. als Nederlands team, dan heb je ook een zware proef. Ja, maar ik denk dat Italië vind ik lang zo sterk niet dan Duitsland. Je ziet het na de afgelopen eh uh, land waarin Nederland gewoon compleet weggespeeld is door Duitsland. Ja. En Italië is ja, ik vind Italië sowieso een voetballand op de weg terug. Ja, want het heeft toch de naam. Het, ja, het he, nou, dat is ook het enige nog. Het heeft de naam. Ja, en Duitsland poen, heeft zich een aantal jaren uh, ja. Poel D, Oekraïne, Frankrijk, Zweden, Engeland. Frankrijk en Engeland uh, ja, hebben ook, uh, zijn goede voetballanden. En Zweden hebben we ook nog onlangs tegen verloren. Dus dat zijn ook, tja, in die zin uh, doen we het niet eens heel slecht. Nou, door in maar, Pool B te zitten, toch? Nee, maar voor Frankrijk geldt hetzelfde als voor Italië. Ook een land op de weg terug. Hij heeft ook geen aansp aan, aan, uh, Aansluiting. aanspreekbare resultaten gehaald de afgelopen jaren. Oude ploeg, net als Italië. Maar, maar dat wacht misschien... ik ook niet zo van. Sorry, maar misschien geeft het ook al een, een push voor Nederland om uh, tegen Duitsland, tegen de oefening in het te, te land tegen Duitsland dat ze, dat ze verloren hebben. En dat, dat ze meer uh, de push. Revanche. Revanche de, de, de, de de, de de, de gevoelens. Ja, de, de, gevoelens, de Ronald Koeman T-shirt gevoelens. Nee, maar je weet het niet. Je, je, je, nou, we gaan er gewoon over ja, We is, gaan er over is, ik vind, Het is koffie te kijken. Dit is echt Dit uh, voer voor, ik, voor ik, de, de, de analisten en de, en, de, en de critici en de, de journalisten die, die zich hier in het land vol op gaan duiken van wat gaat er gebeuren. Eén ding weet ik wel, dat als Nederland dit uh, goed doorkomt, die pool dan kunnen ze heel ver komen. Dat denk ik maar ook. het begin, het is vanaf wedstrijd 1. De eerste wedstrijd is overigens tegen Denemarken. Dus je krijgt de andere wedstrijd, dat is Duitsland-Portugal. Ja. En daar, daar, daar kan al heel hele hoop gebeuren. Als Nederland daar al een klinkend resultaat neerzet, dan loopt of Duitsland of Portugal toch achter de feiten aan. Ja. ja, ik heb het hier even opgezocht. 9 juni om 7 uur speelt Nederland tegen Denemarken. En op 13 juni om kwart voor 9, dan spelen we thuis tegen Duitsland. Dan spelen het sowieso uit, want het is in Polen. Ja, maar goed, dan uh, dat, spelen we in het we thuis nu. Dan mogen we in het oranje mogen spelen. Mogen we in het ja. oranje spelen. Gelukkig maar. En 17 juni is het dan uit tenu tegen Portugal en om kwart dat, voor negen. En jij hebt, uh, jij hebt het mooi voorstaan Is dat dan 's s'avonds of is dat, uh, moeten we weer een vrije dag gaan inplannen van het werk? Het is allemaal s'avonds. Het is of zeven uur of kwart voor tien. Kwart voor tien. Oeh, laat. Dat is een uh, latertje. Ja, kwart voor tien. 21 uur 45. Nou, ik ik vind, denk dat we er wel een beetje positief moeten zitten. Jongens, we gaan er gewoon voor. Ja. Bert erbij getekend, dus komt goed. Ja, ja. We, blij, we blijven Nederlanders, we hebben het heel goed gedaan. Ja. De afgelopen jaren we krijgen we twee uh, pakjes van Zweden en van Duitsland. En het moet namelijk weer uh, eens een keertje omgedraaid gaan worden. Ja. We gaan zo verder praten met uh, Verder Sport Nieuws.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 Dat was QB uh, and the Blizzards speciaal voor een uh, zieke Joop die uh, op bed ligt te luisteren. Maar uh, wel uh, zijn commentaar levert via de telefoon. Nog hartelijk dank daarvoor uh, Joop. Daarvoor was het uh, hard met Barracuda. Een lekker nummer om uh, ja, de avond uh, zometeen uh, weer in te gaan. Oké. Okay. Wat, wat hebben we nog? We hebben nog een minuut of acht. Nou, ik wilde eigenlijk wat zeggen over het... Uh... ...Kennemer uh, Topsport Gala... ...en van uh, Topsport Kennemerland... Ja, ...dat wordt gegeven in de Philharmonie in Haarlem... ...op uh, dinsdag 6 december... ...ik heb begrepen dat uh, Zandvoort ook een eigen gala heeft... ...voor sportman, sportvrouw... ...sporttalent, sportploeg van het jaar... ...etcetera, et cetera. ...en dat wordt uh, op 9 december gehouden... ...ik kan alleen niet direct vinden... ...ja, wat, uh, wie de genomineerden zijn... ...en dergelijke... ...maar uh, ja, in Haarlem... Uh, ...ja, toch een iets groter... ...pardon... ...toch een iets grotere stad... Uh, ...heeft een, een hele website uh, eraan gewijd. Uh, nou, dinsdagavond is dus 6 december in de Philharmonie. En dan worden er uh, prijzen uitgereikt in uh, diverse categorieën. Ik zei het al, sportman van het jaar, sportvrouw van het jaar... ...sporttalent van het jaar, de ploeg, sportspecial... Sportevenement en sportvrijwilliger van het jaar. En iedereen uh, heeft zijn stem uitgebracht, want het kan mm. volgens mij nu niet meer. En dan uh, ja, worden de, de, de sporters uh, genomineerd. En heb jij zelf nog uh, ges, gestemd eigenlijk? Nee, ik heb er niet gestemd. Maar als ik dat zo, zo uh, kijk, denk ik dat het uh, de sportploeg. Ja, wat zou wat? Uh, ja, misschien hockey? boemendaal Want het is natuurlijk regionaal. Wat gaat nou, ik dacht eigenlijk aan uh, Kinheim. Kinheim? Hongbal? Ja, Hongbal misschien. Kan ook. Ja, omdat het Nederlands team uh, wereldkampioen geworden is. Maar is dat... En in Haarlem gehuldigd. Zou dat het misschien uh, dat ook invloed hebben? Ja, dat zou misschien dan weer als sportevenement of zo worden... ...worden gecategoriseerd. Ge, ge, ge ik, ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval... Er staat hier bijvoorbeeld sportspecial van het jaar... ...indien voldoende nominaties ja wat moeten we nou onder sport special verstaan nou waarschijnlijk ja, is dat de paralympics dus mensen met een beperking die sporten ik denk dat ze dat bedoelen oh dat, dat, dat zou inderdaad uh, inderdaad heel goed kunnen natuurlijk want ik zie je ik zie even te kijken op de, de, de, de site uh, sport special ik zie hier wel een, een, een sport alleen die gaat heel snel aan sorry dat ik, niet, <laughs> dat ik het niet kan volgen <laughs> maar dat maakt niet uit uh, uh, de, weet jij dat misschien, Lennar? Waarom heet dat het Jan C. Topsportgala? Of het Jan Topsportgala? Nee, dat, dat weet ik echt niet. Nee. Mensen die dat wel weten, die kunnen even bellen met de studio. We hebben nog een paar minuutjes om, uh, om <laughs> de, de, de, deze vraag te beantwoorden. Ja. Is... Hey, ik weet ook helemaal niet uh, wie er genomineerd nu zijn. Want, want er, kan niet meer er kan niet meer gestemd worden. Dat is jammer. Dus we kunnen ook niet meer zeggen van... Oh, waar, uh... Uh, bij wie, uh, bij, ja, op wie kunnen wij stemmen? Of op wie konden wij stemmen? Dat, uh, ja, dat, dat, uh, is, niet, dat is niet meer bekend. Dat is inderdaad maar... een, beetje, een beetje vervelend. Wat maar je nog... kan nog wel kaarten kopen om erheen te gaan. Oké, okay, dat is mooi. Dus uh, mensen die nog willen naar uh, het Topsportgala op deze avond 6 december in de Philharmonie in Haarlem. Er zijn nog uh, kaarten beschikbaar als je daar wil kijken wie regionaal de winnaar gaat worden van het uh, Topsportgala Kennemerland Voor de sportman, sportvrouw. ...sporttalent, sportploeg... ...sportspecial... ...of sportevenement. Oh, ik zie in één keer de kans ze voorbij komen. <laughs> ze hebben het gevonden. Het is, het is ook een wiskit ook, Helena. <laughs> ze hebben het gewoon gevonden. Ik zie in één keer dat de sportman... Uh, ...nominaties... ...Dex Elmond, Guillaume Elmond en Henk Grol van de judo zijn. Ja, dat is eigenlijk wel jammer. Want dat het zijn beetje, drie uh, judoka's. Ja, een beetje een uh, judo man. judo sportman. Er zijn geen meer sporten aan hem. Maar goed. De sportvrouw is... Birgit Ente voor de verandering judo. Femke Roos, uh, Kano Varen en Akvil Stapisautita. Dus jij kiest het ook wel voor me uit dat ik het mooi voor En dat is uh, natuurlijk badminton. Hoe kan het ook anders? Het uh, sporttalent is uh, Job Heitweiler voor het roeien. Dylan True voor honkbal. En Do Verlena ook weer judo. De sportploeg nominat is het badmintonclub Duinwijk. Kenamu, hey, bekende naam hier in Zandvoort. En Sparks Softball Dames 1. Dus oh, ze geen... zijn Europees kampioen geworden natuurlijk. Ja, dus geen hockey. Nee. Sportspecial is Mark Evers voor het zwemmen. Marian Ridder voor de badminton. En uh, Marije Smits voor de atletiek. En het sportevenement van vorig jaar. Of van dit jaar nominaties. Achmea Zilveren Kruisloop. De Haarlem Nightscape En daar zijn we, jawel. De Zandvoort Circuirun. Ja. Doen we toch nog een beetje mee. Dat doen wij mee. En we gaan... Mensen kunnen niet meer stemmen, dat is jammer. Anders hadden we dat zeker gedaan. Inderdaad. En over stemmen gesproken, onze stemmen gaan er nu ook bij stoppen. Ja. Het is bijna negen uur. Ik dank uh, Lena van vandaag hartelijk dat ze wilde invallen voor de zieke Joop van Es. Graag gedaan. Uh, ik dank uh, Daniel Leffertz voor uh, medetechniek. Ik wens iedereen nog ja, een gedaan. hele. Oh, dankjewel. Ja, ja. Echt Ik wens iedereen nog een hele fijne avond. En de volgende sportuitzending is op uh, vrijdagavond, 6 januari 2012. Nog een hele fijne avond, man. See?